9 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Egyptische Moslimbroederschap heeft een politieke partij opgericht. om mee te doen aan de in september geplande verkiezingen. De nieuwe Vrijheid en Rechtpartij is volgens de broederschap geen theocratische partij. Samenwerking met seculiere partijen is zeker mogelijk. Eerder maakte de Moslimbroederschap bekend geen presidentskandidaat naar voren te schuiven. Seculiere partijen in Egypte en in het westen... volgen de broederschap met Argwaan. Ze vrezen dat hij een islamitische staat wil stichten. Onder het bewind van de inmiddels verdreven president Mubarak... was de moslimbroederschap al de best georganiseerde oppositiegroep in het land. De nieuwe Vrijheid- en Rechtpartij... mikt op 45 tot 50 procent van de parlementszetels. In de Amerikaanse staten Louisiana en Mississippi... dreigen na de verwoestende tornado's van afgelopen week nu overstromingen... De autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd omdat de rivier de Mississippi buiten zijn oevers dreigt te treden. Op veel plaatsen worden zandzakken tegen de huizen gelegd. Gevreesd wordt dat de verouderde dijken en dammen zullen bezwijken onder het water. Aan de bovenloop van de rivier zijn in de staat Illinois al verschillende caravanparken ondergelopen. Het water stroomt de komende weken omlaag naar Louisiana en Mississippi. In de afgelopen week kwamen in het zuiden van de Verenigde Staten zeker 340 mensen om het leven door zware tornado's. DJ Armin van Buren is door koningin Beatrix benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding vanmiddag tijdens een optreden in Leiden uit handen van burgemeester Lenfering. Van Buren krijgt het lintje voor zijn bijdrage aan de dansmuziek en de promotie van de Nederlandse dance scene wereldwijd. Armin van Buren sluit rond deze tijd het muziekfestival van Radio 538 af op het Amsterdamse Museumplein. Het weer, in het zuiden kans op een bui, vannacht helder. Morgen opnieuw zon, het wordt dan 16 graden in het noorden en 20 in het zuiden. De dagen daarna droog en vrij zonnig. Tot zover het NOS-journaal. <tie> ANWB Verkeersinformatie, er staat een file op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen knooppunt Hoeverlaak en Nijkerk, een file van 3 kilometer door een ongeluk. Dit was de Verkeersinformatie.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 Vanavond rond half elf bij de VPRO op Nederland 3. Goeies de musical. Goedemorgens, Jos. Goeiemorgen, deze morgen, Edgar. Goeiemorgen, heren van het goede leven. Ook na april genieten van internationale topsport? Probeer Sport 1 Live nu drie maanden voor maar 5 euro per maand. Ga naar ziggo.nl slash sport1. Toch was goedenavond. De komende uren hebben we een voetbalforum. Ik vertel er straks veel meer over. En het tweede deel van de wereldbekerwedstrijd, het dressuur in Leipzig is begonnen. Het van de Band. Met op dit moment een mooie score voor Nathalie zijn Wittgenstein, 80.036. Komt net op de borde voor deze Deetse prinses. En dat betekent dat uh, Edward Gal, die een fantastische rit liet zien in het eerste deel... met Sister De Jeu de titel verdedigen. Maar niet met zijn paard, Toontelers, maar een nieuw paard nu tweede staat. En we hebben nog uh, drie combinaties te gaan. Eerste van die drie is Adelinde Cornelissen met Jerich Parsifal. Als het allemaal... Uh, ze geen fouten, maakt, dan gaat ze eigenlijk soeverein naar de overwinning. En uh, ja, het zou heel mooi zijn voor haar, want ze heeft vijf van de voorwedstrijden in deze competitie heeft ze gewonnen. In Stockholm, Londen, Amsterdam, Noord-Munster en Den Bosch. Den Bosch overigens volgend jaar, ik noteer het vast... dubbel wereldwerker finale, zowel van het springen als van de dressuur. Van shocking Blue. Vaak wordt er gezegd, Nederland heeft een Mickey Mouse-competitie. Nou, dat kan wel, maar spannend is het wel. Twee speelronden voor het eind is de kampioen nog niet bekend. Er is nog geen ploeg geregeleerd. En nog geen team is zeker van rechtstreeks plaatsing voor de Europa League. Op papier is alleen NAC uitgespeeld. Nou ja, uitgespeeld, die spelen ook nog twee wedstrijden. Maar daar gaat nergens meer om. Uh, te gast Jaap de Groot van de Telegraaf, Willem Vissers van de Volkskrant. En NOS-commentaar Ronald van der Geer. Uh, de eerste vraag, het moment van het seizoen, Willem Vissers. Oh, het moment van het seizoen. Ja. Dan, dus of moet dan dat dan dacht. komen? Uh, nee, dat vond ik dan... Uh, je overvalt me er wel mee, maar vond ik dan uh, de lop van Soares tegen PSV. Die uh, in de de net arena. niet redden. Die werd net uh, door Isaacson uit het doel getikt. En ongeveer anderhalf minuut later beet hij Bacall in zijn nek. Dus daar zat eigenlijk alles in van Suarez en ook een beetje alles van Ajax. En dat was ook de laatste beet, uh, dat was ook zijn laatste ja. Uh, ja, actie op de Nederlandse Ja, In films, feite was even. dat zijn laatste actie. Ja, hij heeft natuurlijk voor de Europa Cup nog een paar keer gespeeld, Dan mocht ja. hij wel spelen. Maar uh, ja, dat vond ik geweldig sensationeel. Dan zag je de, de, het lef van deze voetballer. Hè. We hebben toch in Nederland een beetje weinig voetballers die echt uh, waar je voor je naar het stadion gaat. En, en dit was echt zo'n zo zo actie: van... Nou, je zag gewoon, hij speelt die bal iets te ver van zijn uit. En denk je, ja, ik ga gewoon op doel schieten. En hij loopt hem van, van twee of 53 meter, geloof ik. Ja. Uh, ja, het was het mooiste doelpunt van, uh, van het jaar geweest. Ja, het Groot? Ja, ik vond um, de invalbeurt van Brian Ruiz tegen PSV... ik vond het fascinerend om te zien... hoe één speler eigenlijk uh, iets in het uh, stadion teweeg brengt... waardoor het publiek echt een twaalfde man wordt. En je voelde gewoon, dit, gaat, dit wordt het verschil in de wedstrijd. Bracht het ook bij PSV iets teweeg toe? Ja, het was, het was, uh, ik, mensen die, ik was er zelf niet bij, ik zag het op de televisie. Maar het was echt uh, fascinerend. Dat je, het heeft uiteindelijk misschien ook wel de competitie beslist, dat moment. Uh, maar dat je inderdaad ziet dat, dat de speler zoveel, zoveel chemie los kan maken bij het publiek. En, uh, ja, ik, ik, en dan inderdaad binnen vijf minuten, en dat was niet eens een verrassing, want je zat er gewoon op te wachten. Je zag PSV was uh, even de kluts kwijt. Ja, en als je achteraf bekijkt, is het misschien wat ik al zei: het moment van de, waardoor de competities gekanteld richten in het voordeel van Twente. Ja. Ronald van der Geer? Die wetstrijd, diezelfde wedstrijd eigenlijk. Maar ook de eerste wedstrijd tussen Twente en PSV. Waarin Twente in Eindhoven uiteindelijk met 1-0 wonder... een doelpunt van Chatley maar zo'n fantastische teamprestatie leverde. En zo gedisciplineerd speelde zelfs met Theo Jansen in een andere rol. Land staat in een andere rol. Daar gaven ze echt een, een, een, een signaal af. Ik vond dat echt indrukwekkend. En dan die, die wedstrijd waar Jaap het over had... met toch ook weer die hoofdrol voor, voor Theo Jansen in dat duel. Die dan toch wel aangaf hoe goed en hoe groot hij geworden is in, in, in dit seizoen. Dat waren de momenten van het seizoen. Uh, of komt eigenlijk het moment nog, Willem? Nou ja, goed. het moment moet natuurlijk komen op 15 mei. Ik bedoel, We moeten allemaal hopen dat dit weekend niet beslist wordt. <lacht> ja, dan, dan bedoel, Hier hebben we niet naartoe gewerkt. Het is net als in een film, hè. Dan, ben je, dan werk je ergens naar een climax toe... En Dan moet die climax niet net voor de climax is afgebroken worden, dus uh, het moet nou nog maar een beetje zo doorgaan. Dan hebben we nog die bekerfinale eerst. Dan kan iedereen al een beetje over speculeren wat ze gaan doen in die bekerfinale. En dan de week daarna het leukste is dat ze dan nog drie kansen hebben. Zijn en dat het dan gewoon dat dat zeg maar Ajax en Twente tegen elkaar spelen, maar dat het ook nog kan gebeuren dat Ajax door een overwinning op Twente PSV kampioen maakt. Zoiets, dat, dat moet eigenlijk allemaal te gek voor woorden zijn. Ja, ja, uh, Jaap, um, zeg het maar. Ja... Ja, het is zo'n uh, zo onpeilbare situatie de laatste paar weken. Ik sluit niks uit. Het uh, kan morgen zomaar beslist zijn in het voordeel van Twente. En dan wordt het heel... Uh, de, de laatste weekend wordt dan ook nog cruciaal. Omdat de derde plaats, Europa League of Champions League... dat is voor zowel voor PSV of Ajax een halszaak. Dus, uh, kijk, Twente kan het zich kan het permitteren... om een seizoen Europa League te spelen. Maar die andere twee komen echt in de problemen. Dus zelfs al zou Twente... Morgen kampioen worden, dan, dan wordt het ook een alles of niets ronde. Op de 15e. Dus ik denk dat jullie allebei. voor PSV nog steeds kansen zien? Nou, ik eerlijk gezegd niet. Ik uh, ga er toch vanuit dat het of. A, het, ik, ik geef Twente de meeste kans. En dan Ajax als goede tweede. Wat? Ik ook, Nee, ben ik het helemaal mee eens. Ik heb de laatste twee wedstrijden van PSV live gezien. En dan denk ik terecht echt, ja, dat, dat, dat, gaat niet, dat gaat niet gebeuren. Ik denk uiteindelijk wel dat ze tot de laatste speelronde de druk erop kunnen houden... omdat ze morgen geen punten morsen tegen, tegen Vitesse. Maar ik denk niet dat PSV nog een serieuze kans maakt om, om kampioen te worden. Ik vind dat, ja, je kunt het eigenlijk niet meer voorspellen. Nee. Ik bedoel, in 2007 ja, stond PSV 11 punten voor... Ja. En uh, ik weet nog dat ik de tijd had uitbaald, uh, uitgehaald. Om, uh, maar dat had ik al gedaan toen PSV elf punten voorstond. Om naar Barcelona te gaan dat weekend. Met mijn kind. Om daar met mijn vrouw naar een wedstrijd van Messi te gaan. En op die dag was dus die ontknoping. De ontknoping met. En toen de, hebben we nog Excelsior in het hotel. AZ. Hoe we dat hebben gekregen, weet ik niet. Maar in het hotel konden wij dus alle drie die wedstrijden tegelijk zien. In, uh, we hebben gewoon in één zo'n beeld. Die drie wedstrijden gepropt. Ja, en niemand had nog gedacht dat PSV daar kampioen werd, want die waren eigenlijk al geslagen. En Louis van Gaal, de grote Louis van Gaal, die zou toch wel winnen in, uh, bij Excelsior met AZ, of in ieder geval daar een, een punt wegslepen. Of uh, hij moest, geloof ik, een punt. Een punt was genoeg, geloof ik. Ja ja, ja, ja, ja. En die verliest dan daar. En PSV wint. Op het laatst met 5-1 van FC Twente. En iedereen was helemaal gek. En PSV is alsnog kampioen. Koeman was al bijna ontslagen. Ja, de voorzitter, schuiter maar die had al allerlei wilde dingen geroepen. Dat Koeman niet met druk kon omgaan. En weet ik veel wat. En werd dus toch een kampioen. Dus ik ga mijn geld er niet op zetten. Jullie mogen het wel doen, maar ik doe het niet. Nee, nee. Gaan jullie wel ik zet zijn zet geld... Mezelf, nee, nou, ik zet mijn geld er ook niet op. Hoor. Ik uh, je, je praat een beetje in percentage. Mijn gevoel zegt dat, uh, dat Twente. Uh, ik sluit niet uit. Het, als je dan op praat, 65% morgen dat Twente kampioen wordt. Maar nogmaals het is Morgen? Was, uh, ja ja dus dat is nee, niet het denk ik niet So, je, het nee, het je kunt het niet uitsluiten. Omdat de top 3 is, is helemaal niet dominant in de wedstrijden. En, en we hebben al een paar weken achter elkaar gezien. Op momenten dat we denken: Nou, dit weekend gebeurt er helemaal niks geks. Dan gebeurt het wel. Weet je, de, de, alle drie niet in staat om echt een stempel te drukken op een wedstrijd. En ik ga er eigenlijk wel vanuit dat PSV wel wint van Vitesse. Maar eigenlijk in, in de lijn van deze competitie. kan het zomaar weer, zomaar weer misgaan. En, en dat kan ook. En ik moet je eerlijk zeggen: Herenveen Ajax, Daar heb ik wel de hele week het gevoel van. Ja, dat, dat is echt gewoon een hele lastige hoor. Ja, want dat is nog wel een van PSV ze hebben het beste doelsaldo. Ja. He, en en, en dus, dus als Ajax kan zich niet permitteren om morgen punten te verliezen. Punten te verliezen. Want ten opzichte van PSV kunnen ze zich dat niet permitteren. Als PSV wint van Vitesse, Ajax speelt gelijk tegen Veen. dan gaat PSV, Ajax weer voorbij. Op doelsaldo. En dan is de laatste wedstrijd Groningen, PSV en Ajax... Ja, dan is het toch voor Ajax heel tricky. Dan moeten ze echt van 20 gewinnen... maar dan weten ze nog niet zeker of ze kampioen zijn. Ja. Het, gekke, dus is wel, is het, het doel... gekke is wel met, met, met Ajax natuurlijk... dat het eigenlijk het hele jaar achter de feiten aanloopt. En nu uiteindelijk in deze gekke competitie gewoon weer in eigen hand heeft. Dat geeft ook wel weer het, het onvoorspelbare van, van, van deze competitie-editie aan. Ja, ik, ik kom er heel even tussen met iets anders, want uh, er wordt nog uh, dressuur gereden. Uh, Ed van der Bent, Adelinde Cornelis is geweest nu. Ze is geweest en uh, het is en blijft spannend. Al denk ik dat de score van haar zal hem maar gelijk uh, geven. Dat is nog voordat die gecontroleerd is handmatig. Want dit is allemaal via de computer doorgegeven door een uh, extra persoon bij de jury. 84,732. Dat is dus uh, meer dan 4% op uh, de Deense prinses die nu tweede staat. Maar op dit moment is het nog Oela gamer in het terrein. Die won de wereldbekerfinale in 2001, 2002 en 2003. En won ook nog dit seizoen twee wedstrijden in Frankfurt en Neumünster. En dan is het tot slot. Isabel werd winnares in 1992 bij een van de eerste wereldbekerfinales. En in 2007. Dus het is formeel nog niet gewonnen. Maar ik denk dat het, uh, ja, dat het toch wel goed zit. Al was het misschien niet haar beste kuur. Er was tot enorm veel spanning op. Enorm veel druk. Het paard was wilde enorm vooruit. Dat uh, is mooi om te zien. En de Richard Davidson, de Dr Britse dressuurruiter die uh, al gereden heeft. En die nu co-commentaar is voor uh, RVI TV en, en die naast me zit. Die had het over de horse of Adelinde flowing across the arena. En dat zei hij met zoveel toewijding en passie. Dus ja, dat is imponerend. Maar toch door die enorme spanning worden, dan, eh, worden wat foutjes gemaakt. Niet echte fouten van, van, van vergeten of iets dergelijks. Maar het ziet er dan net ietsje te krampachtig uit over de overgangen. Misschien dat we haar zelf daar straks nog even over kunnen bevragen... hoe het vanuit het zadel voelde. In ieder geval, ik denk dat ze toch naar die overwinning gaat in die wereldbeker. Maar formeel hebben we er nog twee uitslagen te gaan van de Geer had het er net over, uh, we gaan weer verder met het uh, voetbalforum. dat geen enkele ploeg een stempel heeft kunnen drukken. Betekent dat, wat uh, Willem Visser straks, een kampioen van de armoede krijgt, Of durf je het zo niet te noemen? Ja, dan kunnen we dat eigenlijk elk jaar gaan zeggen. Ik bedoel, ik vind het uh, een beetje kinderachtig. Dat wordt eigenlijk elk jaar gedaan. Met name als het niet Ajax is, dan is het toch vaak een kampioen van de armoede. <laughs> ik vind dat iets te makkelijk. Kijk, uh, uh, het is al een jarenlang een feit, al min minstens een decennium een feit... Dat dat onze beste spelers gewoon heel snel vertrekken. Dus het is logisch dat je mindere teams overhoudt. En dat, dan kun je dus elk jaar van de kampioen van de armoede spreken. Want als je het gaat vergelijken met de kwaliteit van de elftallen... in de zeventiger of tachtiger of in het begin van de negentiger jaren... dan zijn het vrij armoedige elftallen. Dus dan is het eigenlijk altijd de kampioen van de armoede. Van de andere kant hebben we natuurlijk wel een rijke competitie... omdat het zo spannend is. Ik bedoel, in Duitsland is het nu vandaag allemaal beslist. In, in Spanje is het, ondanks Real Madrid, is het, na vandaag, is, is het gewoon allemaal beslist. En Italië is het misschien morgen bijna beslist. Uh, wij hebben in ieder geval die spanning. En dat is ook iets waard. Hoewel ik liever persoonlijk iets beter voetbal zou hebben. Maar vorig jaar werd er natuurlijk niet van gesproken. Omdat toen Twente en Ajax in de tweede helft van de competitie vrijwel ja. alles wonnen. Ja, nee. En zich echt, echt af, he, afscheiden soorten, van de rest. En Goed zeg ik. Ja, de voorwaarts zit ook gewoon een hele sterke kampioen. Ja. En uh, ook in Europa. Twente vorig jaar. Dit jaar Twente PSV in mindere mate Ajax ook is goed gepresteerd. Maar ja, in de competitie. Uh... Ja, dus zo armoedig vind ik het ook weer niet. Kijk, nee. Nederland staat zesde dit jaar. Ik heb even gekeken op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Dus Nederland is dit jaar het zesde land in de Europa Cup. Eh, we hebben twee uh, ploegen in de, in de kwartfinale van de UEFA Europa, Europa League gehad. Die zijn weliswaar hele kansen uitgeschakeld. Maar er zijn maar heel weinig landen die het in Europa zo goed gedaan hebben als Nederland dit jaar. En natuurlijk doen, doet Spanje het beter. En ja, Portugal is natuurlijk extreem goed. Ja. En dat is een vergelijkbaar land, zelfs kleiner dan Nederland. Dus je zou wel kunnen zeggen, waarom is Portugal. Nou, zoveel beter dan Nederland. Veel nou, ja, Braziliaanse voetballers? Veel Braziliaanse voetballers, onder meer. Dat speelt wel een rol. Ik bedoel, Portugal is de, is de natuurlijke invoerhaven van, uh, van Braziliaanse voetballers. Dus die gaan automatisch naar Portugal toe en gaan dan een grotere carrière maken. Maar dan nog, ik vind ook dat zij qua wedstrijdmentaliteit en zo. Als je uh, gisteren naar Porto uh, tegen, tegen Villarreal zit te kijken. Die wedstrijdmentaliteit van Porto en hoe ze er tegenaan gaan. Mm -hmm. Dat is echt fantastisch om te zien. Dat zie ik bij het Nederlands voetbal wat te weinig terug. Ja, ja het geld. Um... Een heel gek ding tussen uh, de twee weken uh, morgen en over twee weken... is de bekerfinale. Wat heeft die voor invloed op dit kampioenschap? Dat hangt helemaal van morgen af. Het is ook Ajax Twente, ja, hè? Ja, het een, hangt dat hangt helemaal van morgen af. Ik, ik, ik kan me voorstellen, als morgen niet beslist wordt... dat Ajax gewoon bij, bij Herenveen wint. En, uh, en Twente wint gewoon thuis. En alles wordt op die laatste wedstrijd gefocust. Ja, ik ben benieuwd hoe die trainers dan die, die wedstrijd ingaan. Het is, het is natuurlijk wel een prijs... En uh, ja, je, je, je krijgt natuurlijk een soort scenario van Barcelona Real Madrid. Je kan natuurlijk een tik uitdelen in zo'n bekerwedstrijd. Een morele dreun, die dan een week later nog uh, van een dubbele uh, Ja, dat, dat bleek te vallen trouwens. Ja, nee, maar goed, ja. Ja, ja de, de, de Mourinho dacht dat hij op die ja, manier uh, het kon de pakken. De zou uitdelen, maar... maar uh, de ja. beuk pakte er iets anders uit, ja. ja. Ja, je kunt er ook schade in oplopen natuurlijk. Ja. Je ook, uh, personele schade. Ja. Nou ja, kaarten zullen dan uh, alleen als direct rood is van roties, toepassing ja. zijn op die, uh, op die volgende wedstrijd. Maar ja, het is natuurlijk heel curieus dat het ertussen zit en dat het juiste ontmoeting is tussen, tussen deze twee ploegen. En dat het, ja, ik denk dat het wel enigszins van invloed gaat zijn. Maar ik, ik ben het wel met Jaap eens. Het hangt wel af van wat er morgen gebeurt. Ik vind het wel raar dat ze het zo doen. lang hebben we dat natuurlijk niet gehad. Dan was die bekerfinale gewoon de laatste wedstrijd. Ja, vorig jaar al, hè? Vorig jaar was het ook, was het ook ja. al zo. Ja, ik vind het toch een beetje raar. In andere landen doen ze dat ook niet. Ik snap al dat ze eerst willen hoe de Europese posities zijn. Dat snap ik wel. Maar het komt nu wel vrij ongelukkig uit. Ik had het normaal gevonden dat volgende. Gewoon de competitie was afgelopen. En dan die week daarna de bekerfinale. Ja. Um, nou, laten we ophouden over die eerste drie. Want ja, we moeten het gewoon afwachten. Dat is de algemene conclusie. Uh, maar het gaat ook nog om de vierde plaats op het ogenblik. Uh, vier ploegen, AZ, Roda, ADO, Groningen... hebben allemaal kansen. Uh, Willem Vissers... Durf jij daar wel een voorspelling te doen? Nou ja, ik vind... Kijk, Roda is natuurlijk heel goed in vorm de laatste weken. Hè, ADO en AZ die zijn met name heel uh, wisselvallig. Hè, uh, Groningen ook. Ik bedoel, Roda is de laatste weken de beste ploeg. Die hebben met 5 in gewonnen, met 6 in gewonnen. Die hebben inmiddels in, in, in Matt Jonker de, de, de, de topscorer van de Eredivisie. Hebben ook bijna op, op twee of drie ploegen... na het meeste doelpunten gemaakt deze competitie. Dus ik vind dat Roda... Ja, ik ben natuurlijk een Limburger... dus ik, ik gun het sowieso uh, Roda wel, die vierde plek... Ja. En ja, AZ die zijn natuurlijk heel wisselvallig. Die hebben hele goede wedstrijden gespeeld. Maar ja, dan ook verliezen ze vorige week opeens weer van Willem II. Dus uh, ja, goed. Het wordt ook denk ik, ja, dat wordt natuurlijk op de laatste dag pas beslist. En Groningen speelt dan nog tegen PSV. Dus ja, dat is Groningen is PSV. En Groningen morgen tegen, tegen Ado uit. Uh, dus Groningen lijkt misschien wel het zwaarste ja, programma ja, te hebben van het ja, stel. Ja, ja, ja. En bovendien het minste punten. Ja, en Ado, die hebben eigenlijk ook. Ik vind Ado vond ik een van de leukste teams van deze competitie. Daar heb ik echt van genoten. Ik heb ze ook vrij veel in het stadion gezien. En uh, met een hele mooie voorhoede, die speelde echt Nederlands voetbal. Hè? Zoals we het graag willen zien: met rechtsbuiten, echte rechtsbuiten, echte linksbuiten, echte spits. En dan nog een echte team erachter. Die speelde als weinig andere teams echt het Nederlandse, het Nederlandse systeem. Ik heb ervan genoten. Ze zijn wel heel kwetsbaar, vind ik. Want uh, verdedigend zijn ze heel erg... Uh, ik heb met name die wedstrijd tegen Ajax. Het is ongelooflijk dat Ajax die verloren heeft. Die, die, die hadden ze echt met, met, met 6-2 moeten winnen. En Feyenoord had daar ook met 5-0 moeten winnen op een gegeven moment. Die stond er 2-0 voor, het ja. had al 4-5-0 moeten zijn. En toen werd het nog 2-2 op het laatst. Dus ik vind... Uh, ze hebben wel wat mazzel gehad, maar het is een leuke ploeg om ja. te zien. Was ADO voor jou ook de verrassing? Ja, je, er... nou, je ziet dus wat... Uh... Wat het verschil maakt als je goede aanvallers hebt. Kijk, ze krijgen die boelikin erbij. En ze hebben gewoon een, iemand die scoort. Uh, Jonker pakt het op bij Roda. Je ziet dus op het moment dat je een goede volhoede hebt. Ga je al meteen zit je in het linker rijtje. Ja de topscorer komt dit jaar bijvoorbeeld niet uit een van de top drie. Hè? Nee, nee. Maar het zegt wat over die top drie. Hoe ze dit seizoen erin staan in de competitie. Maar het zegt natuurlijk ook wel wat. Hoe belangrijk uh, goede aanvallers zijn. Het, uh, dan vind ik de prestatie van Twente ook zo knap. Dat je bijvoorbeeld uh, dit jaar met, uh, met Ruiz, die bijna niet meegedaan heeft... die vorig jaar heel uh, trefzeker was... en met de Koevo die vorig jaar heel veel doelpunten scoorde... dat ze toch bij zijn gebleven. En, uh, maar dat zie je dus bij De Haag ook. Die hebben In eerste plaats vond ik, vond ik heel mooi om te zien... hoe, uh, hoe John van den Brom aan het begin van het seizoen eigenlijk zei... weet je, ik ga die Ajax-school toepassen, we gaan gewoon uh, positiespel... we gaan heel duidelijk trainen op... Uh, op drie hoeken en dergelijke. En je ziet dan toch dat, dat, dat hij dan toch in de in staat om een verschil te maken. Nou, dan kocht hij in de seizoen nog die boeling in erbij. Had hij ook een doelpunt te maken. En dan kan je zomaar even positie 14 kan je bij de eerste acht komen. Zo, zo dicht ligt het eigenlijk bij elkaar. Ja, wie wordt de nummer 4 voor jou? Ja, dat is natte vingerwerk. Dat, uh, dat... Niemand durft voorspellingen ja, te doen, nee, nee. Maar Ja, dat kan de... je kunt het wel voorspellen, maar ja, goed. Ja. Het is, uh, Ik denk dat het Roda wordt, maar mede om wat Willem zegt. Maar dan pro... moet AZ dus nog punten verliezen. Ja, maar waarom, waarom zou dat niet gebeuren? De wisselvalligheid van AZ is wel gebleken in, uh, in de laatste weken. En Roda heeft ook niet zo heel veel weg, hoor, in, uh, in, in wedstrijden. Ah, heeft uh, een... En, en de, de spitsen zijn in vorm. ja. Alle scoren. Bij zit, zit daar een beetje... twee punten voor toch, of niet? Ja. Er wel, staan staat wel twee punten, punten voor. spelen morgen en, thuis tegen de Graafschap. Dus die zouden ze dan wel kunnen winnen. Dan blijven ze twee ja, punten voor. Ja, dat zijn vorige week dan ook van de Westen weg en twee. Maar goed, dat, <laughs> het onvoorspelbare gaat ook mee naar beneden natuurlijk. Ja, ja. Ik moet zeggen dat ik Roda en, en Ado wel de grote verrassingen hier vind. Ik denk dat Groningen zich langzaam maar zeker wel gaat richten op die playoffs. En het ja. verder wel, wel, wel gelooft. En daarvoor, uh, daarvoor fit wil zijn. En, en ja, misschien is dat ook wel een beetje de gedachte bij Ado. Als je begint met. Dat uh, krijg je natuurlijk ook. Dat je nu spelers uh, gaat sparen. Of, of de buiten gaat zetten. Vanwege de ja, En niet. denkt van we halen het toch niet. En ik heb ze straks in de playoffs nog misschien nodig. Misschien niet zozeer sparen, maar ook niet tot het gaatje gaan. Ik bedoel, als je bij Ado van de Brom is begonnen met de doelstelling. Uh, handhaven, ja. hè? Uh, geen na-competitie spelen. En je staat nu hier. Je weet dat je die playoffs ingaat. Ja. Waarom zou je nog tot het gaatje gaan voor die vierde plek... als dat toch al heel erg lastig is? Plek... Maar ik wil, wil me wel aansluiten bij het respect voor, voor Van de Brom. Want hij heeft echt ook jongens die toch als lastig werden versleten... bij bij ADO Den Haag op een of andere manier... Om een juiste manier weten te benaderen, er een team van gemaakt, en jij noemde net dan uh, Boulikin, maar hij heeft ook die Rado Savojevic ja, gehaald en oh. een, een Sloveens international, ook ja. weer een gelukje, maar dat is wel een beetje het cement tussen de stenen bij, ja, bij Ado. Of, en dan of, klopt of, alles. We horen ja. ook van Tjöla Ling hoe hij eigenlijk met zo'n Kubik heeft moeten leunen. niemand wilde hem hebben ja, ja. en hij, nou, hij zag wel meteen de mogelijkheden van die jongen omdat hij gewoon wist hoe hij wilde voetballen. Als ik heb hem links buiten gehouden. nou uh, geef hem maar. Ja. Maar ja, de sensatie zit ook vooral, de sensatie zit eigenlijk, de verrassing zit eigenlijk bij de verdediging. Ja. Als je kijkt Coutinho, dat is eigenlijk een afgekeurde afge, een, een, een keeper die tekort kwam, letterlijk en figuurlijk. Ja, te klein. He, te was. klein. Ja, ja. En, het was eigenlijk een keeper die overal reserve was, die had dit ja. jaar weer bij toeval ingekomen is, maar het gewoon heel behoorlijk doet. Dan hebben ze Ami, een speler die bij, bij NAC uh, mislukt is. Aan de linkerkant stond Piqué. Die had geloof ik al negen clubs gehad in, de, in betaald voetbal. Onder meer Top Os en, en noem ze allemaal maar op. Bosgaard is ook toch een, een speler met vlekjes erop. Lewin heeft hij gewoon meegenomen van de AGOVV. Die jongen die was gewoon uh, een, een nobody... Nou ja, ze krijgen dan wel redelijk wat doelpunten tegen. Maar ik vind het toch knap dat ze met zo'n verdediging... met allemaal jongens die eigenlijk uh, een, een, een vlekje hebben... dat ze dat toch gewoon mee op de vierde, vijfde ja, plaatsen. En hij piept ook op uit de Eerste Divisie, hè? Want, ja, want Leeuwen heeft, heeft hij gehad en hij heeft die Chiro nog opgehaald. Dat is de centrale verdediger ja, hij heeft vervolgens de nu al al gehaald, is nu nog gebaseerd he? is. Husser heeft hij al gehaald uit de Eerste en, Divisie. En de jongen van Telstar, uh, ja. de Vogel, geloof ik. De Vogel. Zit er ja. veel meer in de Eerste Divisie dan, dan, dan wat tot nu toe werd gedacht? Want er zijn natuurlijk meer voorbeelden te noemen, ja, de Groot. Ja, absoluut. Dan neem ik alleen uh, Platje van Volendam. Dat is natuurlijk eigenlijk curieus dat hij al uh, twee jaar in de Eerste Divisie speelt. Dat gewoon alleen als het Pinch-hitter is, hij al interessant. Ja. Die jongen, als hij erin komt, er gebeurt altijd wat. Dus het heeft me altijd al verbaasd dat, dat clubs uh, me gewoon bij Volendam hebben gelaten. Ja, en ze, probeer... We zijn eerder geneigd, of we, ja? maar de clubs zijn eerder geneigd... om het ver, uh, ergens op de balkan ja. of, of waar dan ook, te zoeken. Hè? Ja, nou ja, precies. We nou, hebben begrepen dat platje nu in de belangstelling staat van de Heracles. En waarschijnlijk zullen er nog meer, meer komen. Maar dat is dus een typisch voorbeeld. De Vogel. Je weet het uh, niet echt. He, uh, uh, Gleinor Platt was vorig jaar bijna topscorer van de Eerste Divisie. Of was topscorer zelfs van de Eerste Divisie. En die ging uh, van Telstar naar uh, Heracles. Heracles ja. En die heeft het niet echt goed gedaan. Die heeft in het begin wel een paar doelpunten gemaakt. Maar die, die is vrij traag. Uh, ik ben vaak naar Telsta geweest. Het is een vrij trage spits. En hij kan wel makkelijk scoren. Dus als je goede buitenspelers hebt... dan komt hij ongetwijfeld een aantal keren komt hij, uh, voor de goal. En dan kan hij hem erin koppen of erin schieten. Maar het is niet echt een hele uh, snelle spits. En je hebt toch vaak in de Eredivisie wel snelheid nodig. Dus het is ook een beetje... Maar het is een me, tjap, Ja, ik nou, wilde het net noemen. En, en Boerichter die nu ook weer... Uh, tal van keuzes kan maken, geloof ik. Ja, maar, maar dan, dan zie je dus hoe belangrijk het oog van de trainer... en het oog van de scouting is. Want nog even terug te komen op de Haag... je hebt helemaal gelijk met, met het handhaven van verdedigers in het middenveld, maar daar zie je dus... je gaf zelf al aan, ze hebben vrij veel uh, tegen gehad... maar hoe essentieel het is als je een ploeg hebt... En je weet dat je voorhoeder elke wedstrijd 1, uh, 2 of 3 maakt. Weet je, die Vergeet het die verhoeft nog te noemen. Die hebt natuurlijk een fantastisch seizoen achter de rug. Ja. Uh, uh, ja. Ja, echt, uh, ja. echt gewoon spectaculair zelfs. Nou, de, de boel ik in. Ja, dat, ik, ik kan daarvan genieten. Ja. Gewoon uh, van het aanvalspel. En daar trekt toch je rest van de ploeg mee. Ja. Maar de eerste nou, maar visie is een, heel, is, is, bekend, is een heel grote kweekschool. Alleen het gevaar bestaat een beetje dat het verschil te groot wordt. De eerste visie heeft het financieel... Redelijk in orde, hè. die clubs die het op het algemeen nu wel. Die zijn zo kaal geplukt. Daar valt niet meer veel te halen. Maar die hebben zo'n lage begroting dat als ze promoveren... wordt het steeds moeilijker om die aansluiting te vinden bij de eredivisie. En ook het gat met de topklasse wordt natuurlijk steeds uh, kleiner als het goed is. En er zijn ook spelers die nu al prefereren om in de topklasse te spelen... omdat ze daar uh, meer kunnen verdienen dan uh, in de eerste divisie. Dus het gevaar bestaat een beetje dat die wieg van het voetbal... Dat het een, beetje een, een, een, dat het een beetje wegvalt. Maar ja, we kunnen honderden voorbeelden noemen. Van Van Nistelrooy tot Overmars tot uh, Jaap Stam. En, die allemaal in de eerste divisie ja. gespeeld hebben. Elam de wie die nu uh, topspelers zijn. We hadden heel veel complimenten. Jullie hadden heel veel complimenten voor Roda en Ado. Uh, de andere twee, die daar in die uh, bovenste vier nog steeds... Uh, of uh, van vier tot zeven uh, meespelen. AZ en Groningen. Heeft het je niet verbaasd dat AZ toch weer helemaal meedoet, Willem? Nou, het heeft mij niet zo verbaasd. Want ik heb, ik heb bij, de, bij de... Dan heb ik het wel heel slordig gedaan dat jaar. Omdat ik net één dag van het K terug was. Maar ik moest het lijstje invullen voor de Voetbal International. Met uh, wie de kampioen werd. En uh, tot het einde. En dan op het einde weet je het natuurlijk niet. Dan doe je eigenlijk maar wat. Ja, dan zet je Excelsior onderaan. Want dat is allemaal... Maar uh, in het begin ben je nog wel even echt aan het nadenken. Van wie je dan 1, 2, 3 en 4 zet. En ik heb AZ daar in vijfde gezet. En die, die, die, omdat ik gewoon dacht van... Er gaan er wel een paar weg. Maar Verbeek is echt een, een, een, een ik vind het een beetje rare snijter soms, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel een goede trainer, met name met, met, met, met jonge, getige spelers. He, daar haalt hij heel veel uit, dat heeft hij in het verleden bewezen. Nou ja, ze hadden toch ook al wat aankopen gedaan. Ze hadden die Valkenburg gehaald, die heeft het niet zo heel goed gedaan... maar die hadden ze wel gehaald. En ze hadden Benschop gehaald en ze hadden um, Viergever gehaald. Ja, en dan, dan ging Elan Deuille en, uh, en, en ze, komen iets, ze komen wat scorend vermogen tekort... omdat ze Lens, Elan Deuille en Dembele weg hebben gedaan... En, uh, maar het is wel een, de, rest, de rest van de ploeg staat in feite nog. Het was gewoon een goede ploeg. Ja. Dan Groningen, Ronald van Geer. Um, dat heeft een enorm goede eerste helft gehad. Ja. En daarna een, een, een enorme dip. Hoe komt ja. dat? Nou ja, misschien ook wel omdat de jongens in hun eigen grootheid zijn gaan geloven. Ik heb wel eens wedstrijden van Groningen gezien. Aan het begin van het seizoen, waarin voor elke meter werd gevochten. En jongens zijn toch later gaan denken: ja, dit ging erg makkelijk. En misschien kunnen we het ook wel op 80% af. En ik denk dat dat iets is waar Groningen wel een beetje last van gehad heeft. Jongens die zich snel, zichzelf snel te goed vonden. En dat kwam natuurlijk de teamprestatie niet ten goede. En dan kun je als Pieter Huisstraat allemaal fantastisch berekenen... en, en wetenschappelijk benaderen. Maar uiteindelijk moeten die jongens gewoon 100% bij de les zijn. En, en, ja, dat, en er zal een bepaalde druk bij gekomen zijn... omdat veel, veel voetballers niet gewend zijn om te spelen om die plaats. En misschien wel uh, uh, daar ook wel weer door verrast zijn. Maar ik, ik vond met name dat, dat, dat er een, een, een, ja, een groep spelers bij Groningen was... die daar iets te gemakkelijk over over begon te denken. Ja. En dat, dat heeft de ploeg wel uh, gemerkt. Ja, het was wel een enorm goed debuut voor Pieter Huistra. Uh, ja. ja, absoluut. Kijk, wat, wat, Ik moet toch zeggen dat Groningen toch verrassend uh, goed gepresteerd heeft. Want uh, Utrecht is ook mede omdat ze in de Europa League uh, zaten. Uh, heeft niet echt gebracht in de competitie wat, wat, wat erin zit. Vitesse eigenlijk ook. Heerenveen is achtergebleven. En ik vind eigenlijk ook Feyenoord. Dus je hebt, uh, daar, daar zijn Roda en, en, en Den Haag... En, uh, en Groningen zijn daar toch bovenuit gekomen. En dat ik vind, dat op zich gewoon een hele goede prestatie. Ja. Want in feite hebben de vier clubs die ik net noemde, meer potentie. En uh, die hebben er niet uitgehaald wat erin zit. Meer potentie uh, financieel bedoel je vooral? Ja, maar ook qua selectie. Ik, kijk, ik heb. Uh, ik vind Feyenoord gewoon. Uh, ja, ik vind altijd moet moet in het rijtje. Feyenoord heeft gewoon. Vind ik gewoon een hele interessante selectie. Weet je, het die, die, dat feit dat ze op een gegeven moment 14 of 15 stonden, ja, vond ik een godspaar. Ja. Ja, niet helemaal. Ben ik wel deels mee eens, maar van de andere kant... Uh, die oudere jongens waren vorig jaar niet zo heel belangrijk... want die speelden niet meer zo heel, heel veel op Van Bronckhorst. Maar namelijk. als je geen enkele oudere hebt, dan wordt het die moeilijk. He? Wel even de, dat is even de problemen van het Nederlands voetbal... dat zeg maar de hele generatie, tussen, met name tussen 25 en 30 jaar... dat die gewoon weggeslagen is. De goeie dan. Hè? Als je kijkt bij Ajax, tussen 25 en 30 jaar zie je bijna niemand. Het is allemaal of heel jong, of het is van z'n oorje heel oud... en al, al, al terug uit het buitenland. Stekelenburg is volgens mij de enige die echt in die groep zit... tussen 25 en 30 dat heb je bij 50, had je helemaal niemand meer op een gegeven moment. Alleen Tim de Kler en een keeper van de 102. Ja, maar aan de andere kant, als je dan ziet hoe John van der Brom... eigenlijk heel snel een, een team geformeerd heeft bij -De Haag. Ja, ja, ja, maar wel met meer ervaring. Boelikin is wel een ervaren spits. Ja, maar hij en Feyenoord komt... speelt met Castanje die hij is 18. Dat is wel een verschil. Ik bedoel, Castanjos is pas na de winterstop is die pas, uh, ontbolsterd. Want daarvoor had hij, geloof ik, twee doelpunten gemaakt. En nu staat hij op 12 of op 13. Ja, in het begin speelde hij ook niet eens alles natuurlijk. Want en had hij Feyenoord heeft over, de wel een en heb... zo voor zich. Er zijn drie basisspelers <tus> <van> Feyenoord <tus> die in principe <tus> basisspelers zijn die het hele seizoen niet gespeeld hebben. Het hele seizoen. Hè? Dat moet je bij aardig voorstellen. Dat drie basispelers. Gewoon het hele seizoen niet kunnen voetballen vanwege een blessure. Tweede, Danny Fernandes, Thomasson en Cissé. Cisse is zijn duurste aankoop in jaar. Ja. Geweest. Ik bedoel, je kunt kapot zijn van CC, of, of je kunt het een krabber vinden, maar hij was wel de duurste ja. aankoop die ze laatste hebben gedaan. Heeft. Was Cissé ook een man die mm, ervaring had kunnen brengen? Nee, of wat denk je dan houdt... veel meer aan Thomason bijvoorbeeld? C ja, Thomason die heeft natuurlijk het hele seizoen niet gevoetbald, geen wedstrijd gespeeld. En uh, ja, wat je ook van Thomas vindt... dat is wel iemand die het team meeneemt... en die, en die ook nog eens een keer tien doelpuntjes maakt. En jouw gelijk zit misschien wel in de komst van, van, van, van Mewis, hè? Mewis. Als je de, de jonge spelers hoort bij Feyenoord... Mewes valt in principe niet zo heel erg op. En hij is ook geen absolute verdette. Maar hij is wel de hele wedstrijd met de jongens bezig... om ze op de juiste plek ja. te zetten. En neemt ze wel bij de hand. Nou, is, is, is, is, ja, oké. Okay, maar dat is weer een andere waarde natuurlijk. Dat ja. is, een, dat is een, een attractie gebleken. Ja. Met name ook over, ook over zijn eerste wedstrijd. En daarna liep het ook wel even wat terug. Maar eerste wedstrijden was het natuurlijk een openbaring. Ja. Maar je ziet Meeves wel met dat elftal bezig ja. zijn. En dat is ook wel wat de jonge jongens bij aan vrij in het centrum gezegd, wat de toekomstige centrale ja. verdediger van het Nederlands ja. elftal is. Ja, Hè, die die, die ja. natuurlijk uh, een grote vooruitgang was. Ze hebben uh, Wijnaldum op de goede. Uiteindelijk, die stond altijd aan de kant. Die wilde graag op tien. Dat vond Ben allemaal niet zo uh, relevant. Nou, nu staat hij daar wel. Hij heeft het. Heeft geloof ik na de winst op tien doelpunten gemaakt, uh, uh, Wijnaldum. Mm -hmm. En ja, het staat gewoon veel beter. Ja, er gebeuren ook gekke dingen, hè. Want bies waar, daar waren we toch allemaal wel over eens... dat dat een eigenwijs mannetje was die nooit zijn belofte zou inlossen. Hè? In de wintersop ja. weer ruzie gehad bij, bij Feyenoord. En ja, hij is toch ook nu goed in de tweede helft van het seizoen. Dat zijn ja. toch ook wel weer onvoorspelbare ja. dingen die dan meevallen. Ja. We praten zo verder.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 Yeah. No Mercy van Raccoon. We gaan even naar Ed van de Band voor de uitslag van de Wereldbeekend ja, no mercy. Het slaat misschien ook een beetje op wat hier gebeurde. Want dat het toch zo makkelijk zou gaan, die overwinning van Adelinde Cornelissen... met twee echte ja, toppers na haar, dat had ik niet verwacht. En eigenlijk niemand van het publiek. Het is heel stil geworden in de afwachting van de prijzenverreiking. Maar goed, het publiek zal zeker uit, uh, toch weer opgewonden raken... om uh, Adelinde Cornelissen met Jirich Parsifal... als de nieuwe wereldbeker-combinatie. Dressuur 2011 toe te juichen. Maar Ola Zadzke hebben met herzroefs Eerbe. Een nieuw paard, een twaalf-jarige. Van haar, ze deed zo haar best... Een proef met een hele hoge moeilijkheidsgraad. Slechts 78,821. Alhoewel slechts. Maar eh, dan Satchmo met Isabel Wert als laatste starter. Ja, en het haalde alles uit de kast. En het paard was, had zoveel impuls... dat op een gegeven moment bij de uitgestrekte galop... zag hij zijn kans gewoon. En nam hij als het ware de, de, de heft zelf in handen. En had de Amazone ongelooflijk veel kracht nodig... vanuit het zadel om het paard weer in het gereel te krijgen. Ze dus kreeg nog een kans om op een later moment in de, de proef... die uitgestrekte galop dan weergaloos mooi te laten zien. Maar ja, dat kost toch een heleboel punten. En zo ging het eigenlijk maar in die hele proef door. 77,143 en uiteindelijk de vijfde plaats... Wie klimt er dan op naar die vierde plaats? Edward Gal. De titelverdediger. Zoals bekend, hij had niet zijn paar totilas meer ter beschikking. Maar hij heeft fantastisch gereden hier. En dat uh, verdient een, een, een ja, prachtig applaus straks. Maar ook een mooie waardering vanuit hier. Met Sister de Gieu op die vierde plaats. En Adelinde Cornelis dus een mooie overwinning. De Deense prinses Nathalie Tuzijn-Wietkunstein. Met 80,036 het percentage van Adelinde was 84,804. Had nog beter gekund als er wat minder spanning op was geweest. Maar goed, we gaan het over met overmacht gewonnen. Eerst al die Grand Prix. En nu die op zichzelf staat bestaande uh, uh, kuur op muziek. Uh, ze kan het mooi bijschrijven. En zij is volgend jaar in Den Bosch de titelverdedigster... in de Wereldbeker Dressuur. Dat was het van de Bent En wij praten hier in de studio verder met Jaap de Groot... Willem Vissers en uh, NOS-commentator Ronald van der Geer... over het voetbalseizoen. Um, we hebben uh, de top zo'n beetje gehad. We komen straks nog even terug op alles wat er rond trainers... en, en Ajax en Kruif en technisch directeuren speelt. Maar uh, eerst even het midden... Um, Herakles of Feyenoord of FC Utrecht die toch nog play-offs gaat spelen, Jaap? Ja. Wie gun je het? Feyenoord op het laatst? Of? Ja, eigenlijk wel. eigenlijk wel. Ik vind gewoon Feyenoord moet gewoon Europees spelen. Dat, is, dat hoort bij die ploeg. Uh, dus dat, dat, dat, uh, dat, daar hoop je dan op. Hoewel ik ja, altijd een sympathie voor FC Utrecht heb gehad. Je kijkt ook natuurlijk naar de mogelijkheden in Europa. Hè, want het, die punten die je daar pakt tellen mee. We hebben toch door de resultaten dit seizoen... kunnen we volgend jaar een extra ploeg weer inschrijven in de Europa League. Dus je kijkt ook naar de, naar de mogelijkheden die je hebt dan als... Eh, ik denk als Heracles zich plaatst, dan... dan zou niet veel punten gaan scoren. Zodra Feyenoord of Utrecht dan, dan uh... nou, Maar Feyenoord kun je natuurlijk niet zeggen... dat ze de laatste jaren veel punten hebben gehaald. Nee, nee, maar je kijk, die lagen er onder... ook in de ja, eerste rol er meteen kijk, uit. Hè. Utrecht heeft dit jaar van, uh, van Celtic gewonnen... en die hebben tegen Liverpool gelijk gespeeld. Utrecht heeft in feite een Europese heel goed seizoen gedraaid. Ja, ja. Ja, maar je kijkt natuurlijk naar het potentieel als dit, deze ploeg van Feyenoord een jaar doorgroeit... dan, dan, dan, dan zit daar wel een... motor. Ja. Feyenoord kan alleen maar beter worden. Maar ik vind het Utrecht echt... Uh, ja, ik wil het nog net geen wanprestatie noemen, maar dat scheelt niet veel. Want er zit zoveel geld achter, daar had nou, men uit moeten ja, vind, komen. Nou ja, ik vind Utrecht echt een, go een goede ploeg. Alleen ja, ze hebben waarschijnlijk te veel vermoeidheid gehad van die Europa. Nou, dat weet ik wel zeker, want dat zie je dus ook bij Ajax, Twente en PSV. Die, die hebben natuurlijk, toen ze nog in Europa... Ajax heeft, heeft ook de aansluiting kunnen vinden omdat Twente en, en PSV doorgingen in Europa. En, en zij afvielen. Dat heeft op een gegeven moment dat een, dat heeft een punt of vier gescheeld hoor, in de competitie. Nou, dat heeft, geldt natuurlijk helemaal ook voor FC Utrecht. En helemaal gezien de programma wat ze hadden. Want die hebben een paar uh, topclubs voor een kiezer gehad. Waar ze ja. zich uitstekend tegen gehouden hebben. Maar je, maar je ziet dus dat, dat je op dat dus niveau... Dus je moet eigenlijk blij zijn als je geen Europees voetbal speelt. Nou nee, want het is, het is extra geld. Het is extra... Je, je, je kan spelers in de kijker uh, laten voetballen. Weet je. Het, is, mm -hmm. het is natuurlijk, dat hoort erbij. Dat, dat, daar doe je ook prof voetbal, profsport voor. Om uiteindelijk het hoogste te bereiken. Maar het is natuurlijk niet zo. Als je, bijvoorbeeld, ik kan me voor met Heracles. Die dus dit seizoen echt pieken. En als je dan af en toe. Nou, erover... voor het seizoen ook al vijf Ja, maar, goed, die hebben er... maar als je dan in Europa komt en je, je gaat er met, uh, met een pak slagen eerste ronde uit, ja, dan uh, heb je weinig profijt. Van ja, de... goed. Ik vind Utrecht, uh, vind ik, nee, als je, uh, alleen al, je hebt het straks over de voorroede. Maar als jij uh, Mertens, uh, Van Bolswinkel en, uh, en Duplan kunt opstellen, je hebt ook nog de Muge, dan heb je van Nederlandse begrip echt heel goede voorhoede. En Als je kijkt naar Van Bolswinkel die uh, Barcelona gaat verliezen overigens. Uh, als je voor voor, voor Vierse komen nu plotseling met tweeën achter. achter dus net uh, van die, uh, die heeft na de winst op echt helemaal niks meer gepasseerd. Nee. En die heeft geloof ik twaalf, twaalf doelpunten gemaakt dit jaar... waarvan zeven penalties. Ja, maar. maar dan dus, zie je dus ook meteen een verschil. Een niet-scorende spits... Of wel scoren ze op dat niveau in de Eredivisie. Maakt wel geen ja. verschil. Dat dus ja. stelt je vier, vijf posities in, uh, op de ranglijst. Ja, ze plaatst zelfs kwijtraakt aan, uh, aan de moesje. Ja. Uh, maar ja. ik, ik, <coughs> ik vind het ook heel slecht hoor wat Utrecht deed. Want het elftal is goed. Het is ook in balans. Ze hebben zelfs in de winterstop die Strootman nog gehaald. Vond ja. een uitstekende keuze om die... Uh, nou ja, dat vond Van Marwijk uiteindelijk ook. Want binnen No Time zat hij bij het Nederlands elftal. Ook Sielberbouwer, goed blok, Lenski. Normaal gesproken toch ook altijd een, uh, een brokgraan niet. Mm -hmm. Maar deze jongens zitten er gewoon een beetje, een beetje doorheen. En kunnen in elk geval niet Doi een enorm drukke programma was ja, aan het begin van het seizoen. Ja, ik denk ja, ook het wel dat het de focus heel erg op dat Europa heeft gelegen. Ja, he? heeft waardoor waardoor ze misschien speelt. ook mentaal wel een beetje, ja. een beetje kapot zijn. Ik vind dat het programma wordt een beetje overdreven. Want die, die wedstrijden waren allemaal voor de winterstop. hoor, Die ja. Europa-kampetstrijden. Er geen een, was er geen een van na de winterstop. En voor de winterstop hebben ze een paar voorrondes moeten spelen. Hebben ze heel veel wedstrijden gespeeld. Maar de ineenstorting heeft zich vooral plaatsgevonden Na de winterstop. En vooral ook. Uh, ze hebben toen nog met 3-0 van Ajax gewonnen. Ja. Dat was, dat is altijd, die wedstrijd spelen is altijd geweldig. Als je dan die spelers denkt, nou, die kunnen ook meedoen op een kampioenschap. En de rest van het jaar uh, spelen ze gewoon te veel slechte wedstrijden. Ik vind het gewoon niet goed. Ik vind het gewoon echt slecht van Utrecht. Ja, wie uh, gaat dat nog redden volgens jou, uh, Ronald? Feyenoord? Herakles? Voor, voor dat Europese voetbal? Nou ja, ik, uh, dan moet je ik nog denk, met ik vier spelers. Ja, om... ja, ja, nee, nee, nee, maar ik denk uiteindelijk ook Feyenoord. Omdat daar de meeste progressie in zit op dit moment. Ik denk dat Herakles een beetje aan zijn, aan zijn top zit. Ik gun ze het wel. Want ik vind het buitengewoon sympathiek. Uh, mensen in, in Almelo en uiteindelijk hebben die ook een hele slechte start gehad... van, uh, van de competitie met het verwachtingspatroon van vorig jaar. Nou, daar heeft men ook even aan moeten wennen. Maar dat is toch wel weer voor, uh, voor de bakker gekomen. Maar ik denk uiteindelijk dat dat, uh, dat Feyenoord uh, daar, uh, daarbij schuift. Tot eigen verwondering, denk ik, hoor. Want daar hadden ze in de winnenstop uh, in Rotterdam ook geen rekening meer mee gehouden. Nee. We dalen steeds verder af. Uh, Jaap, de graafschap. Valt er iets over te zeggen? Goed nou, gedaan. Hebben, hebben maximaal gepresteerd. Ja, ja. uh, publiek tevreden. Uh, trainer met alle ega's uh, uh, vertrokken. Een voorbeeld voor andere clubs. Uh, met een strik om zijn hoofd. En hij goed... Uh, ja, de, ik weet niet wat er achter de coulissen gebeurd is... maar dat is nog geen onvertogen woord bijgekomen. Nee, een uh, voorbeeldfunctie. Maar het meest tegenval is natuurlijk Veen. Dat is echt ja. het meest tegenvallende elftal van de, van de eredivisie. Niet Vitesse? Nee, ik, vind, ja, ik had dat niet anders verwacht. Kijk, Vitesse... Uh, Denk dat je gewoon als je 15 spelers koopt dat je dan opeens uh, uh, bovenin meedoet. Want dat is natuurlijk onzin. Dat, dat, dat, zo werkt het niet. En zeker als het jongens zijn die allemaal uit verre landen komen. Er zitten Georgiërs bij, er zit, uh, uh, Kijk, die Spitser die voorkust, dat is een hartstikke goede speler. Dat zie je zo. Maar hij heeft pas drie of vier keer meegedaan. Dus uh, wat, wat wil je nou? En, ja. en eh, ze spelen wel goed hoor. Want ik, af en toe zie je combinaties bij Vitesse. Dat je denkt van dat zie je niet veel in het Nederlands voetbal. Wat toch vaak een beetje Godzegen begrepen is. Maar ze scoren heel moeilijk en, en, en ze hebben moeite om een wedstrijd te winnen. Nou, ik, vind, ik vind inderdaad Den Haag echt dit jaar het voorbeeld van hoe het moet, het zou moeten. En Vitesse echt het voorbeeld van hoe het niet zou moeten. Want in feite hebben ze, heeft Vitesse zelfs een, in, op papier een betere selectie. Maar je ziet dus een trainer die vasthoudt aan zijn team, spelers vertrouwen geeft, duidelijke visie voor ogen heeft. Nou, wat, wat, wat, wat die bereikt. En eigenlijk een club met veel meer mogelijkheden. Uh, maar ja, zoekende, geen duidelijke uh, visie je ziet meteen dat, uh, dat je gelost wordt. Ja. Ja, die jongens, ja, die visie... jongens, willen, die jongens van, van ADO willen natuurlijk iets van ADO maken. Ik ja. heb bij Vitesse vaak ja. de indruk dat die jongens niet heel erg begaan zijn... Ja, met het los van Vitesse. Dat speelt ook nog en, en, en, en zo Matic weet al dat hij ja. volgend jaar bij Benfica gaat spelen. Ja. En, en zo zitten er meer te wachten op een mooie transfer. Ja. En spelen daar toch voor ja. hun eigen glorie. En ja. het viel mij, uh, viel mij op dat die uh, Rijkovic bijvoorbeeld... Uh, die, die centrale verdediger, ja. die ook bij, ja. bij Twente en uh, PSV heeft gezeten, dat die aanvoerder was. Terwijl iedereen zei daar, uh, die, die met hem gespeeld had. Nou, hij is alles, maar geen aanvoerder. Geen leider van zo'n team. En dat vond ik wel allemaal een beetje rare en opvallende, opvallende beslissingen. Ja. Maar goed, ik heb wel begrepen dat Vitesse eigenlijk niet meer bestaan had... als die meneer zodanig niet gekomen was. Dus wat dat betreft is het ook weer, uh, ja... Kijk, als er daarna misschien ooit op het punt was gekomen... die hebben ook zich op een gegeven moment laten redden door uh, Van der Kallen, geloof ik... die daar uh, 8 miljoen of zoiets in gestoken heeft, of meer, weet ik, weet ik niet. Maar uh, ja, dat is nu helemaal zo. De voetbal staat er heel slecht voor. En dan komt de meneer Jordania, waarvan niemand zou denken van... Uh, uh, wat moeten we met die man? Maar nu zegt iedereen, ja, die is de redder van Vitesse. En die komt af en toe bij de nieuwe speler. En uh, neem nog eens een adelaar mee als die dood is. En dan, dan gaan ze weer... Uh, <lacht> dan gaan ja, dat we ja, was het natuurlijk wat vreemd. Als je, als je ja. net binnenkomt en je zegt, nou, wij worden in 2013 wel even... <lacht> Kampioen, Kampioen. Ja. Dan heb je al direct de lachers op je hand en, is, uh, en ja, word je al fout... niet meer zo serieus genomen. Ja, een klassieke fout dat je denkt dat je een kampioenschap kan kopen. Ja. Het is van alle, alle jaren dat, dat uh, als je denkt dat je uh, een club die met 10, 11 geko gekochte spelers de competitie ingaat echt standaardprobleem. Uh, ja, ja. De deze meneer komt uit een land waar veel te koop is. Ja, ja, ja. Dat, uh... ja nou, maar ja, ze gebruiken gewoon dit soort clubs als door... Ja. door ja. Uh, ja. Ja, de ja. net werd genoemd uh, een club met visie. Dat heb je nodig. Zo werd Herenveen gezien, Ronald van de Geer. Wat is er daar gebeurd? Nou, volgens mij is dat al een paar jaar geleden misgegaan bij Herenveen. Uh, bij het is natuurlijk de, de laatste twee jaar in duiventeel geweest qua, qua trainers. Nou, in eerste instantie kwam Tron Soljet. Dat was dan de man die het allemaal eens wat, wat, wat anders moest doen mm. dan de lijn... de Haan, Verbeek en alles wat er... Wat er een beetje omheen zat. Nou ja, dat vond uiteindelijk toch ook de leiding wel iets te vrijblijvend. Spelers hadden dan toch ook niet die discipline. Vorig jaar hebben er zelfs drie trainers gezeten... en, en dit jaar moest dan de teambeelder komen. Dat is dan Ron Jans. En ja, de, de visie is prima, maar het heeft uh, niet gewerkt... zoals Ron Jans wilde en zoals Heerenveen wilde. Die spelers zijn een beetje gaan muiten in eerste instantie... en uh, hebben Jans niet zo heel erg serieus genomen. Nou ja, langzaam maar zeker komt er nu toch wel weer iets in. Maar uh, ja, de, de, Heerenveen heeft wel visie gehad... maar denk ik te veel visies achtereen om, om echt eenheid uit te stralen. Ja, ja. Nou, ik, ik denk ook dat het probleem is wat je ook bij PSV ziet. Je ziet uh, namens die situatie bij Ajax zo interessant... dat je de laatste 40 jaar heeft het uh, tof wordt in Nederlands geprofessionaliseerd. Je ziet dat spelers en trainers daarin meegegroeid zijn... maar dat bestuursleden zijn afgehaakt. Maar de, helaas weten de meeste bestuursleden hebben dat niet door En ik vond het al heel verpand dat je bij Herenveen en bij PSV mensen aan de leiding kreeg. aan het begin van het seizoen. die, die van buiten de voetbal. Konden. uit het bedrijfsleven. Uit het bedrijfsleven. Kampiede, en de je, ja. Jongens, je ziet dat, dat kan gewoon niet ongestraft. Je ziet de Herenveen is keurig opgebouwd door Riemann van der Velden. Iemand die precies wist hoe of wat. Uh -huh. uh, ik moet zeggen dat Riemann aan het begin van het seizoen toch weer door Jans in de Armen werd gesloten. Maar die is, de afgelopen jaren hebben ze hem helemaal links laten liggen. En, en, en zelfs nu heb ik het gevoel dat hij dat niet helemaal serieus wordt genomen. Niet op de manier zoals hij verdient. En uh, ja, het was een beetje zijn levenswerk. En wat ze daarvan gemaakt hebben, vind ik eigenlijk, een, eigenlijk heel pijnlijk richting uh, Riemer en Annie. Maar hij, we, was wel, we, hij was wel voor de komst van Jans. Dat was, want hij was juist weer een beetje binnen de club. En heeft volgens mij ook over de komst van Jans mogen meepraten. En dat was absoluut ook zijn keuze. Omdat hij dacht, hé, hey, dan gaan we weer een beetje terug naar de filosofie zoals er was bij Heerenveen. Ja. Toen ik daar nog aan het bewind ja. was. Dit is wel het bruggetje waar jij net om vroeg, Willem Vissers, uh, toen er een plaat draaide. Uh, ik het denk, bruggetje ik zal, naar. Ik even helpen. Het, het bruggetje <laughs> naar... naar uh, <laughs> Voetbal weer in de besturen. Johan Cruijff terug bij Ajax. Dit is de oplossing? Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk voor ons journalisten uh, geweldig. Goude tijden. Dat Cruijff dat, dat, dat terugkomt. Hoewel ik dus... Uh, ja, ik heb daar ook zelf al een stuk over geschreven. Ik ben niet zo, niet zo voorstandig hoe het allemaal gegaan is. Hè? Ik bedoel, Het is allemaal een beetje via de, de krant van mijn uh, collega ter linkerzijde. Uh, de he, die de had eigenlijk rechts van mij. Zeg maar, zullen, maar, op. Op, maar die zit nou links van mij. Is het allemaal begonnen. En uh, kijk, het is heel interessant wat er gebeurt. Maar ik vind de manier waarop ben ik iets zo erg over te spreken. Ja, ik bedoel, van tevoren stond eigenlijk al vast... Van, dit, dit gaat een soort revolutie worden. En er bestaat gaat, geen soepele revoluties. Gaat, nee, dat is waar. Daar ben, ben ik mee eens. Maar met name ook de, de, de, de, min of meer de willekeur... waarmee mensen bij de, bij de, bij de jeugd weg moeten... Ik heb niet het idee dat er echt... Uh, uh, maar dat gaat meevallen, wordt er nu gezegd. Ja, ja nu ja, gaat maar... het dus weer meevallen. En dat is ook wel vreemd. Maar die mensen zijn wel, hebben ze allemaal op een lijst gestaan dat ze weg moesten. Hè? De, de, van David End tot Robin Pronk tot uh, Jan older Riekerink. En noem ze allemaal op. En uh, nou ja, je kunt over de jeugdopleiding van Arjen Dan IJs heb je ze zo'n beetje gehad, hoor. Zoveel water niet. Maar paar waren of acht. Ja, maar dat klopt het dus niet, want het is natuurlijk de publieke opinie is bespeeld. Er zijn acht mensen genoemd, waarvan van van De twee, de publieke eh, opinie een, is toch bespeeld uh, door de Telegraaf, de twee, uh, heb ik begrepen. De publieke uh, opinie is toch bespeeld door de Telegraaf, heb ik begrepen. Nee, ja. ik zeg, wat dacht je van het PR-bureau van uh, Kees Boef? Oh. Daar, is, uh, daar is... Kijk... Laten we gewoon even van, van begin af aan beginnen. Nee, daar uh, als wij... Hey, hebben we wel tijd voor, oh. we zijn er zo uit, uh, Willem. Dus <laughs> gewoon een, een ledenraadverkiezing geweest met acht mensen. Daar hebben we gewoon de leden van AI zelf kunnen kiezen. Er zijn unaniem acht uh, uh, kandidaten van de spelers zijn naar voren geschoven. Dat is een keuze wat AI zelf gemaakt heeft. Wat, wat eigenlijk al een signaal was van, van, uh, van hoe de eigenlijk intern over, over de situatie werd gedacht. Kijk, we, we, we hebben natuurlijk zichtbaar zijn de, zijn de woordvoerders van Aijs. Ze zijn er twee, drie of vier. En die, die proberen om duidelijk te maken dat, dat ze enorme steun uh, vanuit de club hebben. Nou, ik heb altijd al beweerd, ze bevinden zich op een eiland. En, en, en dat is ook later gebleken ten aanzien van, van toen het in de ledenraad gekozen moest worden... Uh, wat de rol van Cruijff zou worden. Ook unaniem gekozen. Maar jij denkt dat alles goed komt bij Aijs? Want ik wil het niet alleen. Nou, te lang maar over. Ik, ik denk dat het heel complex gaat worden. Want de bedoeling was dat ze op 1 april zouden gaan beginnen. En, en dat door de procedures, als je het gaat uitrekenen... er komen twee weken voordat uh, voor de ledenraad uh, geïnformeerd wordt... en er een weer nou, de Raad van Commissarissen wordt samengezet. dan moet het zes weken nog een keer duren. Dus voor mij begint de training van Aartje de derde of vierde week van juni. En we praten over begin juli als alle poppetjes op de, op, op de plaats staan. Dus dan moet je dus in het seizoen gaan, gaan veranderen. Nou, dat zie ik dus niet... Uh, maar door even door. een kort antwoord. Heeft de revolutie straks succes? Ik denk of trekt Kruijf zich op het laatste moment toch nog terug? Nee, die trekt zich niet terug. Dat kan niet meer. Dat kan niet maar meer. ik vind dat er twee belangrijke dingen zijn. Ten eerste, zegt Kruijf... vind ik te veel. Uh, als je niet gevoetbald hebt... kun je ook nooit een goede uh, trainer... weet ik veel wat dan zijn. Dat vind ik raar. He, dat is gewoon niet zo. Als je alle... Er zijn voorbeelden van wel. Er zijn voorbeelden zat. Van de trainer van Porto, die bijvoorbeeld die man... die, heeft, die weet volgens mij niet eens hoe voetbalschoen eruit zien... maar dit is wel een van de... Uh, spectaculair voetballende trainers. Dat vind ik één belangrijk punt. En punt twee vind ik dat... Um, die jeugdopleiding. Kijk, Johan Cruijff zelf ging weg toen hij 26 was. Toen ging hij naar Barcelona. Hij was de eerste ongeveer van dat team, van het grote team uit de jaren 70, die wegging. Tegenwoordig gaan spelers, als ze 20 zijn, weg. Ryan Babel ging toen hij 19 was. Als je nu gewoon de jongens van Ajax, die onder de 6, 27 zijn, allemaal nog bij Ajax zouden spelen. Dus Van der Vaart, Sneijder, de hebben. Dan zou je misschien niet de Europa kunnen winnen, maar had je wel een goed elftal. Blijft overeind staan dat ik wel vind dat als Cruijff zegt dat de jeugdopleiding anders moet. He, dat, er, dat er meer aanvallers moeten doorkomen, dat er uh, meer op individuele uh, technieken. dan moeten we daar naar luisteren, want kruif is Kruijf. Maar van de andere kant moet je ook zeggen: als je nou alle topaanvallers uit de geschiedenis van Ajax gaat bekijken, he, dan kom je bij kruif zelf, keizer zwart, dan kom je bij uh, Bergkamp, van Basten, uh, uh, Kluivert... Uh, dat is ook een soort golfbeweging. Bosman. Misschien dat er wel. Uh, ja, ja, Bosman is ook al goed, maar die, die heeft ook nooit de Europa Cup 1 gewonnen. Dus de, dan, waar, is dan, waar is dan nog de top en waar is niet de top? Ik vind het wel een beetje. En niemand speelt er met, met, met eigen spelers. Ik bedoel, s speelt alleen met Woutje Brahma. Dat mm -hmm. is de enige eigen speler die ze hebben. En heel af en toe mag de meneer Bosco nog een keer meedoen als ze niemand anders meer hebben. PSV speelt sowieso al nooit met eigen spelers. Alleen met Labiat op dit moment. En. In principe Fredje Bouma, die daar ook nog een tijd heeft gezeten toen die jonge jongen was. En hij speelt elke week met 8, 9 uh, jonge spelers. Dus het en, valt eigenlijk wel mee. Nou, nou ja, ik heb ook heel vaak geschreven dat ze met die 8, 9 eigen spelers geen Nederlands kampioen worden. Dus waarschijnlijk... die zijn niet goed genoeg niet goed, om ja. Nederlands kampioen te worden. is best iets op aan te merken. Maar je moet ook niet gaan zeggen dat het allemaal niks is en zo. Is de revolutie succesvol? Rand van Dan moeten we afwachten. Ik, ik, ik, ja, moet, we ik, ik moet alles nou, afwachten. Ja, ja, je, ik moet, maar je, je zit hier om een mening te nou, ja, wat, wat, wat mij heel erg is opgevallen... Ik, denk, ik, ik, ik heb dat rapport ook gezien... en ik, ik ben het met Willem eens als Kruijf iets zegt... dan moet je daar zeker naar luisteren. Maar volgens mij zijn er veel, veel wegen die naar Rome leiden. En, en wat, wat mij vooral opviel in dit hele verhaal... is dat er... en misschien herhaal ik Willem een beetje, maar dat, zo vind ik dat wel, dat er heel veel mensen beschadigd zijn. Terwijl nu blijkt uiteindelijk dat iedereen wat water bij de wijn doet en het ook wel gefasseerd kan worden ingevoerd. En dan denk ik, nou, misschien had dat een uitgangspunt geweest wat je vanaf het begin had kunnen nemen. Alleen ik heb het idee dat het, het plan wat er uh, in eerste instantie al lag in de tijd van Van Basten, dat dat eigenlijk nu weer wordt doorgedrukt. Alleen dat het plan wat beter onderbouwd is. Dat, dat, uh, en dan bedoel ik niet het plan zelf, maar wel de methodiek dus. Eerst via de ledenraad, dan daar, dan daar. Dat uiteindelijk de steun van onder voor het plan wat, wat, wat, wat breder was. Nou ja, maar. Er, er ligt nu een grote kans. Kijk, AIS is jarenlang een verdeelde club geweest. Uh, misschien al 50 jaar. Het bestaat nu door, door de komst van Kruiver... wat er dus nu loos is... dat je een soort eenheid creëert. Je ziet het al met de keuze van, van de nieuwe leden in de ledenraad. Je ziet nu ook hoe, hoe de ledenraad uh, zich van de week opgestelde. Je ziet ook hoe, de, hoe die onderzoekscommissie onder Rob Been uh, zich, hoe die, hoe die zich uh, manifesteert. Je krijgt het gevoel van... jongens. Laat het gewoon bij elkaar. Het is ook het sleutelwoord wat Jo en Cruijff steeds gebruikt. Samenwerken. Als je het plan van van. Uh, van uh van, van, van de technisch platform ook ziet... dan zie je ook dat de rode draad die door heen, doorheen loopt... is samenwerken in alle geledingen van de club. Dus vooral maar op de maar, maar ja, als je dan zegt samenwerken... dan ga je toch ook contact zoeken met Oudriekerink... en dan ga je toch ook met hem eens van gedachten wisselen. Ja, maar wacht even. Er was natuurlijk nooit de bedoeling dat, dat zo snel die naam op tafel... er zijn gesprekken geweest en vervolgens zouden vervolg worden. En ik heb begrepen... Ja, dit, dat... Nu komen we op allemaal oude verhalen. Ja, zullen, zullen we nog even de, de, de, de, de kelder van de Eredivisie pakken? Ja, uh, jij bent de baas. Ja? Dank je wel. Oké, Ronald, uh, Excelsior en uh, VVV gaan ze het redden? Uh, hoe bedoel je redden dat ze nog nou, uit ja, die komen? Ik ga ervan uit dat dat, uh, dat dat de twee ploegen zijn die nacompetitie spelen. Nou, bij Excelsior spelen. hebben ze zelfs nog wel het idee dat ze misschien nog wel kunnen aanhaken bij Vitesse dat daar zes punten, punten boven staat. Ja, maar uh, uiteindelijk heeft uh, daar gaan we maar niet vanuit. Heeft Excelsior over. voldoende voetbal om het uiteindelijk te kunnen overleven in de nacompetitie. Alleen vorig jaar heb ik ook wel Sparta zien spelen in die nacompetitie tegen bijvoorbeeld een het is heel heel voetbal. En dan denk ik het ja, is niet alleen voetbal waar het om gaat. Er komt ook een hele rare beleving bij een een, een ploeg die speelt tegen een eredivisie ploeg gekke stadions die ineens helemaal vol zitten die maar normaal nooit vol zitten. Maar Excelsior ja speelt niet voor maar inderdaad. Spelen wel heel. Ik moet wel niet zeggen een van mensen. de van de van de. Ik moet daar ook compliment geven Zo leuk spelen met maar ook klassiek spelend. Gewoon dit is onze opstelling. Zo spelen we. Die is links buiten. Die is rechts buiten. Die speelt erachter. Die Koolwijk die verdeelt het spel. Nou dat vind ik gewoon mooi om te zien. Er zit echt een, een duidelijke lijn in het spel. En als die eruit gaat, komt er een ander in. En die speelt op dezelfde positie. Moet Excelsior het halen, ja? Ja, moet wat, wat, moeilijk zeggen. We hadden het net over die, het fenomeen na-competitie. Ja, ik heb de gekste dingen zien gebeuren. Ik weet of, bijvoorbeeld Volendam is gewoon traditioneel uh, hoe slecht ze ook uh, staan in de eerste divisie en de na-competitie <laughs> ja. altijd stijgen we boven zichzelf uit en dus ik heb vorig jaar gezien op een op een hana was roder eruit uh, had roder eruit gelegen uh, twee of twee jaar geleden ja dat is een keer zo gekomen: uh, Vf... Vf... als nummer negen uh, van de eerste divisie uh, uh, precies dus dus het is, uh, het is niet lekker om nu de in te gaan want het is echt uh, het is echt een tombola ja, ik moet uh, Willem Vissers natuurlijk niet vragen of hij wil dat VVV erin blijft als Limburg nou ja, ik hoop dat ze erin blijven, maar ze doen het wel heel slecht de laatste tijd. En ze moeten morgen thuis tegen Feyenoord. Ja, ik bedoel, Willem II heeft ook natuurlijk nog een... Nog een we hebt wel een heel slecht doelsaldo, maar een heel klein kansje. dat ze, Dan moeten ze eigenlijk morgen van Twente winnen. Ik vind het eigenlijk een beetje schande wat er bij VVV is gebeurd. En ook de manier waarop Van Dijk beschadigd is uh, daar in, in Venlo. Met toch ook weer een voorzitter die, zonder voetbalvisie... die daar ja. dacht het allemaal wel te kunnen uitvinden... omdat hij Honda uit Japan had gehaald. Met uh, allemaal jonge jongetjes waarvan we allemaal weten... dat dat geen stabiele prestatiecurve geeft en zonder routine... Zomaar de, de Eredivisie in te gaan vind ik eigenlijk wel een beetje zo. Ja, en, en dan kom je dan met Willy Boeze. Ik bedoel, ja, sorry, ja. maar. Uh, ik denk noem kijk, als je ma dan, ma Willy Boeze is nog uit de tijd dat ik Fortuna-fan was. En dan, dan is een hele lieve, uh, aardige jongen. Die ongetwijfeld een aardige assistenttrainer is. Goedkoop. Maar als je dan die Jan van Dijk wegstuurt... moet je wel iemand halen. Zeg maar de, de Frits Korbach van de, van de, ballen, van de jaren dubbel nul. Iemand die voor een effect kan zorgen. Die voor een effect ja. zorgt. Maar niet Willy Boeze. die wat schijnt elke dag ruzie te zijn op de training ongeveer. En Willy ja. Boeze zegt dan, ja, maar dat is heel goed voor het elftal hoor. Dat werkt allemaal niet. Ja, worden we er heel veel beter van als RKC straks de plaats inneemt van Willem II. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze gisteren zien voetballen. Maar het is gewoon een leuk elftal. En uh, waarom niet? Weet je, dat, uh, ze hebben vaker verrast. RKC is toch... Dat, er gebeuren gekke dingen bij die club. Die, uh, een beetje het Excelsior, maar dan eigenlijk nog een fase hoger. Die, we hebben een paar vaker bij de eerste acht geëindigd. Het, uh, en als ik ze gisteren zie voetballen, ja, leuke ploeg. Hij kan het Zwolle wel gegund. Ja. Heeft eigenlijk die hele kan het in de na-competitie nog halen. He? Maar, nou ja, niet maar als als Zwolle zo heeft, heeft echt heel lang... ook. Ik heb al eens een aantal keer gekeken, ook op televisie en zo... En vond ik ze echt ook goed voetballen. Ja. Ja. Maar niemand op... gelooft er meer in dat Willem II het nog haalt, hè? Nee. Nee, niet nee. hoor. Nee. Okay. Nee, die verliezen morgen toch ja. van Twente uiteindelijk met 1-0 of met 2-1. Uh... Je ziet, dat was natuurlijk gedwongen door de financiën, maar de moes verkopen... aan ja. het uh, begin van de competitie, ja, dan uh, heb je er tien punten weggegeven... Het zit erop, het uur. Uh, Jaap de Groot, Willem Vissers en Ronald van der Gier. Het gaat heel snel. Hartelijk dank. Uh, ik weet weer veel meer van voetballen dan uh, <laughs> een uur geleden. Uh, Real Sociedad Barcelona, we hebben het hier uh, gezien in beeld. Uh, het is uh, 2-1 gebleven. Betekent dat ook Barcelona, uh, net als Real, verloren heeft. We gaan op naar het NOS-journaal van 10 uur met Mariel Hagwon. En daarna nog een uur, NWS <coughs> langs de lijn. Tot zover nog we Ja, nog wel.